hij blijft goed, hè? De single For Lion Pain, je de Strip That Down. De notering uit de en lijsten van uh, dit moment. En ook in onze uh, eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown, staat hij genoteerd. En wil je de 40 beste hits van Europa horen? Nou, ook vanavond zetten we ze weer uit bij CFM tussen 7 en 9. Met Mike Buley bij CFM Songfoort. Dat was Strip That Down. Ja, de Rolling Stones gaat volgende week optreden in Amsterdam, in de Amsterdam Arena.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 I must react. To pain.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 En lex van der oren die gaat zo dadelijk weer beginnen met het weerbericht naar deze van Fujin. Is het lang geleden? Is het lang geleden? Dat is mijn hartje riep met zijn ding dingen dan.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 Hmm. Ja. Nee. Oh. Nou, nee, maar dan kan jij niks zeggen. Ja, nee. Ja, lekker rustig. Goedemiddag, Lex. <laughs> ja. Maar ja, de goed. microfoon doet het niet. Dus, uh, maar bij nee. deze, deze wel. Dus dat gaat helemaal goed. Wat wou je weten? Ja, nou ja. Hoe het weer gaat worden de komende dagen, oh. Lex. Ja, ja. want we hebben ja. nou lekker zonnetje in voor ja. op ja. dit ja. moment. Ja. ja. Ja, er zijn wat lichte uh, stapelwolletjes. Maar dat stelt... Uh, Heel weinig voor, is gewoon zonnig, met weinig wind. De wind komt in Zandvoort uit het westen en daarom is hij aan het strand is de temperatuur wat lager dan in het binnenland. De temperatuur komt maximaal uit op 18 graden in Zandvoort vandaag. Oh, oké, okay. en normaal gesproken is het? Ach, 18 graden. Ook 18 graden, oké. Okay. Ja. ja.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 Zo is dat. Maar dat hebben we dus maandag ook we ook kans op mist. Maar dan hebben we wel periode met zon. Met smiddags kan er wat lichte bewolking ontstaan. Dat, dat komt uit het noorden, komt dat uh, aanswiepen. Dus dan moeten we eventjes uh, opletten dat, uh, dat, uh, dat we daar uh, rekening mee houden. Maandagmiddag kan er wat bewolking binnenkomen. En smorgens wat mist. Maar dus er zijn we wel perioden met zon.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 dat allemaal daarbij uh, uh, ja uh, oh, ja hoe heet het ook weer wat is wat M waar is het ook weer het nou, Draadersplein Draadersplein ja precies.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 Zullen we zeggen, na the holiday, you is MC Mikey G and DJ Sven Celebrate several weeks, my G and Sven We took the holiday with all of friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Except you said when we put something cross my mind, it was the thought of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of a bed.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 And then I like the schools.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 is I'm the number one rapper, yo, my name is Swan. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio. Also rockin' to the rhythm is Yo, spell my name right, I'm Michael G. Jij bent wel goed hè, Albertje? Jij bent echt goed. zou mee doen MC Michael G en DJ Swan hoor je En de holiday rap. Ja, die vond ik wel leuk hè. Aan ah, de donder uh, ga ik lekker uh, richting uh, Turkije. Dankjewel Lex voor het uh, weer, weer, weer. Weer, weer. Ja. ja. En uh, tot de volgende keer maar weer. Ja. Hmm. We moeten afscheid nemen van, uh, van Lex. de kerst. Goed. Ja, die gaat, die, ja, die, ja, gaat, gaat de winter uh, slapen in. Ja. Heerlijk slapen. Huh? Oh ja, ja, ja, ja, ja heel veel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 En mocht het overhoopt iets minder warm zijn... Breng dan breng een ski, dan brengen een ski ongetwijfeld uitkomst. Nou, kijk eens naar buiten, Albert-Jan. Dus, ja, dat is niet Krijg nodig, prachtig he. weer. Krijgt prachtig weer. Dus vanavond vanaf half zeven... dan zijn de taps open voor het uh, alweer het laatste muziekfestival. Het grote Oktoberfest. Uiteraard op het Raadhuisplein al hier. Dat gaat weer een heel gezellig feest worden. Vanavond uh, vanaf uh, acht uur dan barst het echt los. He. Gewoon het geweldige feest. Oktoberfest uh, hier in uh, Zandvoort.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 Het blijft altijd een uh, feestje met de muziek van deze dames van uh, Sister Sleks. Jorgen, uh, we are family. Alweer uit een laatste plaatje in uh, uur 2 van Stamford uh, op zaterdag. We staan meteen naar het nieuws uh, en weer, zijn we weer bij je terug. Uur 1 trouwens natuurlijk hè. Ja.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 I'm the Lekker meedoen op de zaterdagmiddag bij ZFM Sports. Jordan paul and Make My Love Go. En als je denkt van, hé, hey, die plaat die ken ik inderdaad een oude single van Maxi Priest in The Wild World. Graag tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws.